10 uur, Jan van der Putten met het NOS-journaal. Het aantal verdachten van geweld tegen brandweer, politie... en ambulancemedewerkers is vorig jaar gestegen met 20 procent. Het waren er bijna 9.000. Het Openbaar Ministerie weet niet wat de oorzaak is van die sterke stijging. Het hoeft niet te betekenen dat het geweld tegen hulpverleners... ook daadwerkelijk is toegenomen, zegt het OM. Mogelijk heeft de completere en strengere registratie... van agressiegevallen er iets mee te maken.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 De oppositie klaagt dat ze weinig aan die zorgakkoorden kan veranderen. Partijen pleiten voor een kamerdebat op hoofdlijnen... voordat het kabinet zulke overeenkomsten sluit. Vakbonden en werkgeversorganisaties hebben forse kritiek... op de plannen van minister Koolmees voor hervorming van de arbeidsmarkt. Volgens de bonden bieden die geen zekerheid... voor mensen die een vast contract willen. En de werkgevers vinden de voorstellen niet in balans.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 Bij een ongeluk met een schoolbus in het noorden van India zijn zeker 27 schoolkinderen omgekomen. Ook de chauffeur en twee onderwijzers kwamen om het leven. De bus bracht de kinderen naar schooltijd terug naar huis. Volgens ooggetuigen slipte die in een bocht, raakte die van de weg en belandde de bus in een ravijn. Het weer. In het zuiden en westen vanavond kans op een stevige bui met hagel en onweer. Vannacht vrijwel overal droog. Morgen eerst nog zon en later regen. En het wordt 17 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.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 We begrijpen waar u naartoe wilt. De wereld is kras. Crowdfunding nodig? Kijk op credion.nl voor de adviseur in de regio. Kras Kortingsdagen. Nu met korting tot wel 100 euro per persoon. Zondag, de absolute kraker in de eredivisie. Gooit PSV de competitie in het slot? En hier zitten we bijna in! Prachtig! Of breekt Ajax de titelrace weer open? Abonneer je nu en kijk zondag naar PSV Ajax. Vogspoorse Eredivisie. Erbij voor de toppen. NPO Radio 1. EO NOS. Langs de lijn en opstreken. Met Robert Neder en Renze Klamer. Welkom terug. Nog een uurtje het Sportforum. Hier bij Langs de Lijn en Omstreken. En bij ons in de studio nog steeds Stef de Bond van VI... ...wieren-analyticus Martin Cialinghi... ...en NOS-voetbalcommentator Arma Afsaroglu. Tot elf uur praten we onder meer over het naderende kampioenschap van PSV... ...en over het uitvallen van Max Verstappen in de Grand Prix van Bahrein. En ook uh, de Kiki Bet Revival komt nog aan bod. Maar eerst het belangrijkste sportnieuws van vandaag. Hij leidde zijn ploegen naar vele landskampioenschappen, een Champions League titel en was bondscoach op twee WK's. Na nou, een succesvolle carrière als coach gaat Fabio Capello met pensioen. De 71-jarige Italiaan gaat zich nu richten op een carrière als analist. Want in die rol win je altijd, Aldus Capello. Iemand die hem als trainer had is Ruud Gullit, Die is opgenomen in de Hall of Fame van het Italiaanse voetbal. Gullit werd gekozen in de categorie buitenlandse spelers. Hij is namelijk Marco van Basten de tweede Nederlander. En ook spelers als Diego Maradona, Michel Platini en de oude Ronaldo... zitten in die Hall of Fame. Golfer Patrick Reed heeft de Masters gewonnen. Hij kreeg het felbegeerde groene jasje als beloning. Hij hield zijn Amerikaanse landgenoot Ricky Fowler een slag achter zich. Michele Kruijtschik heeft zich bij de fedcup captain Haarhuis afgemeld voor het duel later deze maand met Australië. Ze heeft last van een knieblessure en die de Vroom is opgeroepen als vervangster. Het succes van Excelsior is ook doorgedrongen in België. Middenvelder Hisham Feik verkast na dit seizoen naar Zulte-Waregem. heeft voor drie jaar getekend bij de nummer 9 van het afgelopen seizoen. Goed, we waren gebleven bij, uh, uh, daar hadden we het over, AZ-PSV. Het was een uh, bizarre avond, uh, kunnen we wel zeggen. 2-0 voor en dan uh, 3-2 uh, verliezen. Uh, de schuld werd ook wel bij Kevin Blom, de scheidsrechter gelegd. Door wie dan, vraagt u zich af? Nou, door John van der Brom, bijvoorbeeld de trainer van AZ. Hij was daar heel uitgesproken over. Dan krijg je natuurlijk die lachwekkende situatie met de strafschop. En er wordt ook nog een goal afgekeurd. Ze dus kunnen stellen dat, uh, dat onze grote vriend Kevin Blom weer uh, zijn naam eerder heeft gedaan. Ja. ja, maar uh, Frans Groenendijk heel erg moeite deed... om niet de scheidsrechter de schuld te geven, zag ik. Uh, van van he, die 3-3 die nog kwam in de laatste minuut... Uh, is Van de der Boem hier iets uh, minder ja, nou, ik zat, politiek. Je hoefde niet eens je best te doen, want op de persconferentie ging hij zitten. Er werd niet eens een vraag gesteld of hij liep alleen. Dus het zat hem <laughs> echt was ja, ja. Maar uh, lachwekkend noemt hij het... Ja, dat vind ik wel sterk uitgedrukt. Maar ik vind wel dat hij een punt heeft. Want ik, kijk, Hoe je het ook went of keert. Die wedstrijd wordt uiteindelijk beslist door die penalty. Je weet niet hoe het was gelopen. PSV was aan het drukken. Maakte twee hele snelle goals. Die hadden misschien nog wel gewonnen zonder die penalty. Maar die penalty, daar, ik heb het nu 10, 20 keer teruggezien. Die had echt niet gegeven mogen worden. En Blom die geeft ook nog eens een gele kaart aan Vlaar. Hij vindt dat Vlaar een overtreding maakt. En dat, dat is gewoon niet zo. Je zou nog kunnen beweren dat koopmijners die daarachter staat... Licht duwt. Pierre van Hooydong legde dat heel goed uit gisteren in studio voetbal. Maar daar werd de penalty niet voor gegeven. En ik vond eigenlijk ook dat die duw geen penalty waard was. Hij werd gegeven omdat Vlaar een arm om de jong heen sloeg. Maar raakte hem verder niet echt aan. Bal was er al overheen. Dus ik snap de woede van Van der Brom wel zeker. Met in het achterhoofd ook nog de wedstrijd tegen Feyenoord. Een paar weken terug. Toen de bal op de stip ging. Niet op de stip ging na een Hensbal, van van de Heide. En het bij AZ natuurlijk vooral gaat over dat ze geen topwedstrijden winnen. Ja, als je dan dit soort beslissingen tegen je krijgt in topwedstrijden. dan helpt dat ook niet mee. Neemt allemaal niet weg dat hij dit natuurlijk niet moet doen. Dat is niet handig. Nee. Hij neemt ze. wat zei hij nou ook weer? He, he, deed zijn naam Iran. Wat zei hij nou? Ook weer? Ja, sowieso. Ja. Ja, dan, dan denk ik ja. Blom. Blom. Ja, maar, maar, ja, waarschijnlijk bedoelt hij zijn reputatie. Zijn reputatie bedoelt ja, in die de geval, de moment. moment, Stef. Maar heel eerlijk, uh, helemaal mee eens. En ze zijn benadeeld, maar ze staan met 2-0 voor tegen PSV, niet vergeten. En, uh, boven uh, trouwens, uh, dat 3-0 kunnen zijn, trouwens. Ze nog een grote kans. Uh, uh, dat 3-0 moeten zijn, misschien moet zijn wel. ze wel. Uh, dit was ook gewoon de frustratie van een trainer die de hele week was geconfronteerd met het feit dat ze niet konden winnen van een top 3 club. Het, het zat er zo, lag er zo dik bovenop dat dat een bepaalde frustratie naar boven bracht bij John van der Brom... en dan gebeurt dit. Uh, hij, mag, hij mag balen van beslissingen, hij mag daarmee zitten. Maar om dan weer terug te grijpen en opmerkingen als... Grote vriend en dat soort zaken. Ja, dat, dat moet je als trainer niet doen. Dit is ook je hebt een voorbeeldfunctie. Ook naar je spelers toe, naar je supporters toe. Uh, dit zal wel duur komen te staan. Nou, moet ik zeggen, Stef, je hebt gelijk. Dat, dat, die frustratie zat er zeker in. Alleen, het dit valt mij op dat AZ wel heel veel met arbitrage bezig is. Dat is niet alleen nu, maar ik, ik weet ook dat ik Van de Brom interviewde na afloop van Feyenoord AZ. En uh, nou, toen zei hij dat hij hoopt... dat tijdens de Bekerfinale er wel een topscheid... Zeg, er op het veld staat. En nou, toen vroeg ik hem wie dan. Hij zei nou, we hebben er maar één. Dus ik zei Kuipers. Hij zei, ja, ik vind Kuipers. Dus hij is daarmee bezig. Hij vindt dat bepaalde scheidsrechters dus niet de kwaliteit hebben om topwedstrijden te fluiten. Dat vindt hij van Higgler. die de wedstrijd verloot tegen Feyenoord. Dat vindt hij van Blom, waar hij in het verleden ook wat gedoe mee heeft gehad. Weghorst heeft ook geen goede relatie met Blom. En dat is natuurlijk allemaal niet handig als je dat week in, week uit benadrukt. Misschien heb je wel een punt, maar slik het dan in. Want ja, die bekerfinale, ik kan me eigenlijk niet voorstellen... dat de KFB nu Kuipers aanwijst, want AZ heeft nu gevraagd... Om kuipers. Ja, dat ja. ga je dan natuurlijk niet doen. Dat, <laughs> dus dat wordt nog wel interessant. Hoeveel, hoeveel invloed heb je op, op je scheidsrechter die je voor je neus hebt? Nou ja, in principe niet. Want de ja. KNVB stelt natuurlijk gewoon iemand aan van wie zij vinden dat hij aan de beurt is. die capabel genoeg is om die wedstrijd te leiden. En, dus en Net als wat, wat voor invloed heeft op een scheidsrechter bijvoorbeeld in zo'n duel? Ik bedoel, Blom weet dat, dat he, van de Bolle niet mag. Uh, ja. Gaat hij dan ja. juist voorzichtiger fluiten? Of, of juist dat hij er meer bovenop zit? Ja. Ja, ah, goede scheidsrechter laat zich daar niet door afleiden. Nee, oké, okay, maar, maar we zijn dat allemaal zijn. mensen. Maar is het dan, Maarten, hoe jij dat inschat, is het dan Calimero-gedrag? Nou ja, het is in ieder geval niet aan de kant van de oorzaak staan. Want wat, wat voor invloed heb je erop? Ja, niks. Dus waarom zou je er dan druk over maken? Je kunt beter kijken naar wat je wel kan beïnvloeden. En wat gehoord. voor invloed heb je waarop? Want hij ah, probeert duidelijk... Ja, maar hij probeert de duidelijk invloed uit te oefenen... op de aanstelling van de scheidsrechter indirect wellicht. Ja, maar goed, dat is, dat is niet zijn pakje aan. Hij kan, hij kan zijn team beïnvloeden. En, en uh, hoe hij omgaat met zijn tegenstander. Ik zou, ik zou, als ik coach was, daar juist op focussen. En, en weet je wat een scheidsrechter doet? Ja, dat is afhankelijk van hmm. hoe het spel verloopt... En, en wat voor hun acties er gedaan worden. en nou, Had het... AZ heel veel beter kunnen doen in die uh, vijf minuten... of was het uh, gewoon heel erg knap? Uh... Nou, ik denk dat Bizot de bal wel weg kunnen trappen. Dat denk ik wel die tweede, dat, nee dat, dat deed hij wel, dus dat, <laughs> dat, dat deed wel. <laughs> ja. Nee, nee, hij deed zelfs niet, want hij had de bal nog steeds vast toen Lozano een sliding inzette, dus hij trapte okay. hem niet eens weg. Dus daar, dat kan je aan wel verwijten natuurlijk. Ja. Het wat mij opviel was daarna die 2-0, die viel overigens in een fase dat PSV beter was, want PSV was gewoon beter in die wedstrijd, dat moeten we ook niet vergeten, is dat AZ bijna bevangen leek door stress, van oh, we staan 2-0 voor, we gaan eindelijk eens winnen, dan hebben we niet meer die vervelende vragen dat we nooit meer van, pers, van uh, topploegen winnen. Ja, en toen ging het fout, en, en ja, het zag er allemaal niet zo goed meer uit, verdedigend. Ze, ze leken een beetje bevangen door de, door de stress en door de paniek. En dan wordt het heel snel 2-1. Heel snel 2-2. Kijk, Ik had het nog moeten zien als ze het daarna wel een beetje op orde hadden gekregen. Maar daar hadden ze de tijd niet voor. Want daarna werd het al heel snel 2-3. Ja. Ja, Justin Kluivert die heeft PSV geen mooie kampioen genoemd. Um, bij, bij, bij Ajax hebben ze een beetje het gevoel dat ze beter zijn dan PSV. Als je naar de ranglijst kijkt, dan kom je toch... lijkt mij tot een andere conclusie op dit ogenblik. Hoe kijken jullie daar tegenaan eigenlijk, als PSV-kampioen? Nou, ik heb het de vorige keer hier in het sportvorm een keer laten vallen... dat ik vond dat PSV eh, wat behoudend voetbal speelde... en dat, dat als de resultaten minder zouden worden... dat ik me afvroeg of de supporters het dan zouden tolereren. Maar de dus, resultaten zijn goed gebleven. Ja, en volgens mij is er of komend weekend of, of midweeks daarna... is er een feestje in Eindhoven. Dus volgens mij eh, vindt iedereen dat fantastisch. Maar ik, eh, ik vind het enthousiasme van Justin Kluivert heel leuk. Dat is hè, de, de jonge jongen die komt de, de kijken... Maar hij moet ook misschien de banden van Ajax even terug gaan kijken van dit seizoen. Want ik moet dan nou zeggen dat ik ook niet heel erg enthousiast ben van het Ajax onder Erik ten Hag. Dit seizoen, ik heb niet echt heel erg leuk voetbal gezien. Dan zou ik zeggen, AZ speelt leuke voetbal. Ik vond Pex Zwolle de eerste seizoen zelf beter voetbal spelen. Maar het was nou niet dat ik nou denk, goh, gaan we Ajax even lekker op de, op de banken staan. Nee. nee, klopt. Ajax onder ten Hag overtuigt allerminst. Eigenlijk gewoon helemaal niet. Uh, ik, ze hebben volgens mij, wat is het, twee goede wedstrijden gespeeld. Onder ten Hag, Pex Zwolle herinner ik me. Uh, tegen Feyenoord. Zijn eerste wedstrijd, die was goed. Dus bij AX hebben ze gewoon geen enkel recht van spreken eigenlijk. Na een totaal mislukt seizoen... waar echt wel verzachte omstandigheden voor aan te voeren zijn. Met name dus Nouri, Maar... Ja, ze dus kunnen niet zomaar even gaan roepen dat die titel van PSV niks betekent. PSV ja. heeft 25 van de 30 wedstrijden gewonnen. Dan ben je gewoon de terechte kampioen. Het heeft af en toe meegezeten. Maar iedere club die kampioen wordt, daar zit het mee. Feyenoord vorig jaar viel ook alles op zijn plaats. Ook dingen waarvan je zegt, hoe kan dat nou weer goed aflopen? PSV krijgt dit seizoen 10 penalties. Dat is heel veel. Ja. Nou ja, het zit mee dit seizoen. En dan ben je de terechte kampioen, wat er ook gebeurt. Ja. Ja. In, in hoeverre is dat het succes van, uh, van Marcel Brands? Die staat nu ook natuurlijk enorm in de spotlight en in de belangstelling. Nou ja, blijkbaar wat de Engelse klus betreft heel erg. Het het succes van Marcel Brands. Want het is wel opgevallen. Hè? Everton wil hem, uh, wil hem overnemen. Um, hij is in gesprek. Dat heeft PSV ook bevestigd. Het is nog niet gezegd dat dat 1, 2, 3 rond is. Want Brands die, die stelt eisen. Het pakket moet ook wel goed zijn voor hem om, om echt te gaan. Maar goed, hij heeft de laatste jaren laten zien bij verschillende clubs. Bij RKC eerst, toen AZ en nu al jaren bij PSV. Dat hij gewoon een positieve transferbalans voor elkaar kan boksen. dat is voor technisch directeuren naast de prijzen die je binnenhaalt, toch wel het belangrijkste. Dus het is in mijn ogen niet heel gek dat, dat buitenlandse clubs interesse in hem hebben. Maar deze titel is, is voor mij niet de titel van Brands, toch eerder de titel van Cocu... die met echt middelmatig spelersmateriaal, vind ik, het uiterste eruit haalt... en straks gewoon uh, de schaal omhoog gaat houden. Het ja. zou trouwens wel leuk zijn als een Nederlander het in Engeland... Uh, op welke positie ook in het voetbal weer een keer goed doet. Ja, maar je, weet je, Renze Everton is een, is een sleeping giant. Een hele grote club. Maar de resultaten stroken niet met, uh, met de grootte van die club. Ze willen een, een nieuw gigantisch stadion gaan bouwen. Ja, ik heb er een hard hoofd in dat Brands daar gaat slagen. Want als het even niet mee zit, nou, dan is hij het eerste slachtoffer. En dat, dat zal hij zich ook wel realiseren, denk ik. Dus, hij twijfelt ook, toch? Heeft ja, het is, ja als, als hij, het is nog niet rond. Dus hij gaat echt wel de tijd nemen om, om daar even over na te denken. Ja, maar ja, je ja, magisch gaan? Dan kun je dus misschien beter gewoon... Maar aan de Niet, andere kant is het no, de mooiste no, competitie ter wereld. Dat moet je tegen elkaar afwegen. Ja, yeah. no guts, no glory. Zo is het. Van de ene topper naar de andere, althans. Dat was Twente Feyenoord nog niet zo heel lang geleden. Toen was het dus echt een topper. Maar de Gouden Jaren zijn voorbij in gedeeld. Twente verloor vrij kansloos met 3-1 van Feyenoord. Het eindsignaal van Danny Makkely. en weer een nederlaag voor FC Twente. De berusting is groot. Alsof veel supporters zich al hebben neergelegd... bij het schijnbaar onvermijdelijke degradatie. Directe degradatie. Amal, jij was in de grootsvesten? Ja. Steffers, in de grootsvesten nee. ook? Nee, uh, uh, uh, je, voelde, voelde jij ook... Uh, de beelden was ook wel duidelijk te zien. Voelde jij ook in het stadion die berusting? Ja, heel erg. Heel erg. Want uh, Na het einde van de wedstrijd toe... begon ik ook omheen te kijken naar de supporters. Die, want Je zit daar redelijk dicht bij de, bij de fans op die perstribune. En ja, iedereen keek een beetje voor zich uit. Het was echt apathisch wat je zag, heel gelaten. En uh, je kan als supporter eigenlijk je agressie ook niet echt kwijt nu. Want iedereen die weg moest, nou ja, die is ook weg. Ze wilde Verbeek weg, die is weg. Uh, van Halst zou aanstichter zijn van alle ellende nu. Die is gedegradeerd. Van uh, de echte grote baas tot alleen commercieel directeur. Dus ja, wat moet je dan nog? Wie, wie moet je dan nog pakken met je, met je spandoeken of met je spreekkoren? Ze kunnen niks. En, en dit was wel voor het eerst daar dat ik het gevoel had... Dat, het, dat ze het geaccepteerd hadden. En dan met name de fans, de spelers... die spreken dan wel uit dat ze nog geloof hebben. Maar je zag het gewoon aan die mensen. En helemaal na afloop... Ja, ze, het, deed ze, het deed ze veel, maar je, je kon het niet echt aan ze zien... dat ze, dat ze iets, iets wilden of iets duidelijk nee. wilden maken ja En dat, dat is wat pijnlijkste bij Twente, die, die, die gelatenheid. Die tribuneshots, het was, het was ik ben op begrafenissen geweest... waar mensen nog ja, gezelliger uit dat, naar dat, doet, keken. Voet, dat doet voetbal met je, Degradatievoetbal. Ik, ik ben er wel eens geweest daar dat het minder ging... in de tijd dat Twente nog subtopper was. Dan was het de vraag van uh, wanneer staan de heren van vak P... voor de hoofdingang, ja. wat gaat er gebeuren, wie wordt Ja, die gelatenheid is, uh, is, is vrij pijnlijk. En wat ik ook wel heel vreemd vind aan deze situatie... is dat ik kom vrij veel aan stadions, ik kom bij andere clubs... Uh, Waar andere jaren er toch wel een soort van tendens was van, nou, laat Roda maar degraderen. He, Limburg, ver weg, dat is dan he, dat in, in, in den landen. Hoor ik nu overal waar ik kom, ja, twente. Twente. Die hebben het zelf verdiend, die hebben het erna gemaakt. Die gunnen we het wel om te degraderen. Vind ik ontzettend pijnlijk voor zo'n mooie grote club. Eigenlijk, hè? Want hoe Toen komt dat? De Münsterman, de hele Münsterman. Ja, is, dat is alles wat er in het verleden gespeeld heeft, inderdaad. Ja. Ook alles wat er met de KVB natuurlijk gespeeld heeft. Münsterman, uh, alles achter elkaar, financiële zaken. Dat men zoiets heeft van nou, laat ze nu maar uh, pijn lijden. Maar ja, voor zo'n mooie grote club. En daarbij komt, de fans kunnen daar niks aan doen. De spelers die er nu rondlopen kunnen niks aan doen. Ja, dan ga je zo meteen met, met die enorme goalsvestigheid de Jupiter League in. Uh, ja, Almere zit hier op bezoek. Ja, dat is het, uh, nou, het voorland. Nou, ja. Almere kan nog promoveren. Al Al Almere kan het Dat was zo mooi en dat stadion gisteren ook. Want uh, kijk, je hebt helemaal gelijk. Bijna alle fans in Nederland misgunnen Twente. Of, of gunnen Twente een degradatie, laat ik het zo zeggen. Maar de, de, de band tussen Feyenoord en Twente, die is wat alles slechtst. Iedereen bij Feyenoord haat FC Twente. Dat, dat komt doordat Feyenoord juist in die crisis zat. Terwijl Twente floreerde. En ze bij Feyenoord met z'n allen riepen. Kijk daar nou naar. Want dat kan niet wat daar gebeurt. Dat is gewoon niet mogelijk. En niemand luisterde naar ze. En dat, dat, dat zit ze nog steeds hoog. En die fans die hebben helemaal niks met FC Twente. Dus er hingen ook spandoeken daar in dat uitvak. En, en de grappigste vond ik dan uh, spandoek waarop stond doei. Dat, dat je ging, je ging daar van gewoon op in de feyenoord toe. Toen de spelers het veld opliepen, toen uh, gooiden de Feyenoord-supporters uit het uh, uitvak... die zitten dan bovenin... Ja. die gooiden allemaal bierfilters met jupilair naar beneden. Ja, en ook, ook een ander spandoek stond ook op... Uh, eenmaal zullen zij uh, periode die die kampioen, die kampioen zijn. zijn. <laughs> ja, ja, ja, dat, dat, uh, kampioen. dat is wel humor, hoewel het voor die mensen daar te. Ja, ja dat vind leuk. ik dan wel weer grappig... maar ik hoorde ook wel weer vuurwerkgeluiden. En dat vond ik dan wel weer... Uh, oh, dat heb ik dan weer niet. Ja, hoor, maar dat, dat, zou dat vond ik dan weer niet zo... Het is trouwens zo dat... We hadden het net over die slechte actie van de keeper van AZ... Uh, maar de slechtste keepersactie was, wel van Jones toch? Vond je die nog slechter? Ja, misschien wel. Wat je er niet? Ze, nou, ik vond ze vergelijkbaar. Ja? Ik vond ze allebei niet heel goed. Nee, maar. Maar dat je. Hij, bij ja. mij, die probeerde nog uiteindelijk de bal te trappen. Jones die, die, die, die geeft hem gewoon. Ja, dat klopt. Dat klopt. Maar nee, nee, ik, zou niet, de, ik zou niet de een in de slechter de voeten. willen noemen dan de ander. Ik, ik vind die van Pizot ook echt ongelooflijk. Want je, die, ziet, die ziet hem komen, die moet hem gewoon wegtrappen. Ja. En Jones ziet het er misschien nog wat knulliger uit... omdat hij gewoon een bal inlevert bij iemand die drie meter voor hem staat. Maar <laughs> ja. ik vind ze allebei wel vrij dramatisch. En, en hoor ik er net voor het nieuws zeggen... dat het reclame is voor de eredivisie. Ja, <laughs> ja <laughs> daar, daar heb je me. Ja. Ja, ja, ja, ja. Heel goed dat je niet probeert te verdelen. Nee. Maar nog even, want aan, aan het begin van het seizoen... Ik kijk ook weer even naar Maarten. Had jij, Als je nou een lijstje zou moeten maken van degradatiekandidaat... had je daar dan gevoelsmatig je ze 20 gelijk opgezet? Nee, nou ja, het is wat ik zeg. Ik, ik heb ook best wel een hoge pet op van, nou ja, in die grote club. Uh, ik zou dat uh, in, niet in eerste instantie zien, maar. Ja, ik, ik, ik zou dan eerst eerder aan de Peck denken, maar ja. Dat, uh, ja. Die, die zijn best wel goed bezig, volgens mij. Dus, ja, ja. Ja. ja, nu zitten ze weer in het dipje, maar... Ja. Ja. Ja, hadden jullie uh, Twente, had je Twente op je lijst staan, Stef? Jij ja, allemaal? Ik, nee, pas na drie, drie wedstrijden zo zag je wat daar, uh, wat daar rondliep. En dat, ja, je, je kon het ook niet echt inschatten, want Van Hals had dertien nieuwe spelers gehaald, dus je had ook totaal geen idee, want de, heel die selectie was vernieuwd. Maar vorig seizoen hadden ze echt wel goede spelers binnengehaald, dus het was nu een beetje afval. Maar toen je zag wat daar rondliep, ja, daar schrok je wel van. Uh, alleen dan nog in de winterstop komt Maher, komt Assaidi... komt Tigeroini volgens mij ook in de winterstop. En dat zijn betere spelers eigenlijk dan Sparta of Roda tot zijn, tot zijn beschikking heeft. Dus met, met, aan de kwaliteit van de spelersgroep ligt het nog steeds niet wat mij betreft... Maar het is op een of andere manier niet gelukt... om degradatievoetbal te spelen, om er onderuit te komen. En nu zit je in een, in een drijfzand waar je amper meer uitkomt. Het, het, het kan bijna niet meer goed gaan nu. Sir? Ja, maar dat, dat, dat, laten we niet vergeten. Uh, Twente heeft natuurlijk een jasje uitgedaan. Maar ze hebben nog steeds een begroting. sub op ja. eredivisie. Dus ze, het is niet dat ze de middelen niet hadden. En we hebben nu over uh, Roda en zo. Denk eens aan VVV, wat gepromoveerd was. Uh, Excelsior, waar je van weet dat ze we weinig middelen hebben. Uh, Nak Breda, kleine spelersbegroting. De, de middelen hadden ze wel. Alleen voor mijn gevoel heeft Twente heel erg ingezet op, op leuke, attractieve uh, voetballers. Uh, nummer 10 en nummer 9 en nog een buitenspeler. Ook en vooral uh, veel voetballers. En veel voetballers. En in de winterhalf nog, ja dan moet je degradatievoetbal gaan spelen. Ja, dan heb je gewoon andere types jongens nodig. En ja, deze selectie was totaal in disbalans. En dat is het nog steeds. En of je dan René Haken voor de groep zet, of Gert Jan Verbeek of, of uh, ja, Poeset, maakt allemaal niet zoveel uit volgens mij. Dat elftal is gewoon niet uh, op orde. Nee. En ja, er wordt nu wat anders gevraagd in deze fase van de competitie. En ja, met alle respect, ik vind allemaal fantastische voetballen. Zeker in zijn, in zijn beste jaren, bij AZ. Ja, dat is geen jongen om voor te spelen. Nou, en als middelen zalig makend zouden zijn, dan zou Ajax er bovenaan staan. Toch? Als het gaat om financiën en beschikbare budgetten. Zeker. AFP's vindt natuurlijk ook wel een, een flinke ja. begroting, hè. Dat moet ook niet onderschatten. Oh. Wat, wat is het verschil ook alweer? Weet je dat eigenlijk, Jan? Ja, Niet uit mijn hoofd. Dat zou ik hm. ook niet weten. Maar Ajax heeft wel veel geld, heel veel geld, voor ja, al die transferinkomsten. Ja. Overigens wil ik nog wel even aangeven, ik zag een leuk staartje um, um, van een data-analyst. En dan gaat het om het bekende, ik weet niet of het bij jullie bekende, de expected goals. Wat nu zo hot is, wat ze bij de BBC volgens mij ook zelfs in beeld al brengen. Kortom, het aantal kansen dat, uh, waarbij de kans heel groot is dat het een goal wordt. Kortom, de pechfactor, misschien moeten we het zomaar zien. Dat op het moment dat Haken vertrok bij Twente, stond Twente bovenaan. Uh, wat betreft de expected goals. Waarbij je dus zou kunnen zeggen: het gaat heel goed, maar we hebben gewoon heel veel pech. En later zijn ze enorm afgezakt en is het alleen maar minder geworden. Dus met terugwerkende kracht, als je dat nu bekijkt... hadden ze Haken misschien moeten blijven laten blijven zitten. En zeggen, we hebben heel veel pech... dus als we gewoon nu nog even doorzetten... dan gaan die goals op een gegeven moment wel vallen. Maar ik denk dat we nog niet in een fase zitten, Robert... dat er op basis van data besloten wordt of een trainer blijft of niet. Dat zo, het is toch meer uh, gevoel of er vertrouwen in de spelersgroep is... van de spelersgroep is in de trainer... hoe de directie kijkt naar een trainer. En dat is bij Twente natuurlijk ook heel pikant geweest... Dat hele middelmatige voetballers... tot twee keer toe hebben opgeroepen tot het vertrek van een trainer. Uh, dat is bij Haken ja. gebeurd, dat is bij Verbeek gebeurd. En dat is bijna niet uit te leggen... als die spelers week in, week uit niet presteren... maar er wel in slagen om in één seizoen twee trainers weg te sturen. Dus die, die spelers moeten ze echt eens heel goed gaan aankijken. Die, die zijn er uiteindelijk verantwoordelijk voor dat deze mooie club... Degradeert. En als ik dan hoor dat Jeroen van der Lely, dat is echt een van de minste voetballers van Twente, ervoor verantwoordelijk is, mede verantwoordelijk is, dat haken is ontslagen. Ja, dan, dan, dan, dan daar kan ik bijna niet geloven. Maar welke kans heeft dan een, een, een filosofie en een strategie van een, van een, uh, van een coach, hè, een trainer, bij zo'n zo club als die na een paar wedstrijden er al, uh, zeg maar, joh, uh, doei? Nou, alles staat of valt met of de spelers nog in je geloven Kijk, okay, Verbeek, je kan van hem zeggen wat je wil, maar die heeft een hele duidelijke filosofie. Paniek speelt misschien ook nog een rol. Ja, je moet die ja, verbeek wel hard heen. trainen, weet je, wel, die die iets van de discipline. Maar dat gaat toch pas na een aantal ja, weken. Maar als die spelers maar te zeggen, ja, we trainen te hard. We hebben er geen ja. zin in. En we uh, doen het niet meer voor deze training. Ik ben dan een extra Gek, sporter reden. Dan ja. denk ik, jongens, kom op, hoe kun je nou te hard trainen als je topsporter bent. Te, ja. te weinig rusten, dat zou ik nog geloven. Maar te hard trainen, dat gaat niet. Dat kan niet. Men gaat voor voetbal hier belaten. Ik heb trouwens nog even die, dat eigen vermogen opzocht. Ja, de omzet is nagenoeg genoeg gelijk. 80 om 75. Het eigen vermogen van PSV is 35 miljoen euro. En van Ajax 175 ja, ja, ja. miljoen euro. Dat ja. is wel echt een bizar verschil. Zullen we naar de Grand Prix gaan? Heel goed idee. De Grand Prix van Bahrein draaide voor Max Verstappen uit op een enorme sof. Zijn race was kort na de start alweer voorbij. Er kwam door een botsing met Lewis Hamilton, die trouwens wel gewoon door kon rijden. De afloop gaf Verstappen de schuld aan Hamilton. En Hamilton legde de schuld bij Verstappen. Je verwacht het niet. Uh, hoe denken jullie erover? Uh, Maarten, mag ik bij jou beginnen? Wie heeft schuld in deze? Ja, Ik weet niet wie, wat de regels zijn, maar als je buitenbocht of binnenbocht... Uh, dan moet toch een regel zijn. Uh, welk, wie heeft de voorrang? En, en ja, weet je, je ziet toch duidelijk dat daar een spelletje gespeeld wordt in ieder geval. En ja, weet je, gelukkig ben ik geen jurylid, maar... <laughs> ja, maar je moet wel antwoord geven op de vraag. <laughs> ja, nee, ik, ja, kijk, ik vind, ik vind dat, uh, dat, dat Maxi toch al redelijk brutaal bezig geweest is. Dus, uh, en, en Natuurlijk ben ik Nederlander en dan denk ik... Knijp ik mijn ogen even dicht, maar ja, ik zou dat toch op die manier zien. Ja. Ja. Allemaal aan tafel? Ja, ik zou het dom willen noemen van Verstappen. Ik, ik, die gretigheid van hem, die is prijzenswaardig. Uh, jonge hond wil altijd naar voren, maar het is niet de eerste keer dat dit gebeurt. En dan start hij weliswaar in het achterveld, dan moet hij veel inhalen, dan is die start belangrijk. Maar het gebeurt wel heel vaak dat, dat we het hebben over bepaalde 50-50 momenten... waar Verstappen dat toch altijd net bij betrokken is dat hij misschien net te veel wil. En uh, ja, ik, ik kan me toch ook niet voorstellen... Dat, dat ze daar bij Red Bull blij mee zijn. Want het is een getalenteerde coureur. Maar het seizoen is net begonnen en hij heeft gewoon geen punten. Dus ja, dat, dan start je dus weer niet goed. En wat me dan ook heel erg tegenvalt aan hem... dat, dat hoor ik dan dat lees ik dan van collega's van het AD... is dat hij dan uitvalt daar. En dan zitten daar Nederlandse journalisten... die daar de hele wereld over vliegen. Hè, om die verstappen achterna te, te volgen. En staat hij ze niet eens te woord? Loopt hij gewoon door? Dat ja, hoeft, hoeft hij ook niet te doen, overigens. Nee, maar ik vind Hij zei het wel ook van, ja, dan moeten ze naar van... tv kijken... daar heb ik het antwoord al gegeven. Ja, dus ja, ja, ja. ja, ja. ja maar dat, weet je wat ook eens, Robert... die tv-vragen die aan hem gesteld worden... zijn vaak niet heel erg kritisch. Uh, dat valt mij ook op. Dus Verstappen komt daar makkelijk weg. Ik wil van hem echt wel eens horen... hoe hij nu omgaat met kritische vragen. Van echt kritische journalisten... die gewoon van hem willen weten... is hij wel zo goed als iedereen zegt. Maar hij wordt heel snel boos. Of hij loopt weg. Wat, wat nu dus weer gebeurt. En dat valt me een beetje tegen. Armand, het is al simpel. We hebben één grote coureur in Nederland. Dat is Max Verstappen. En die heeft een monopoliepositie. Ja. Uh, ik ben er niet bij, maar ook de verhalen die ik hoor. Ja, als jij uh, te kritisch bent, dan heb je, heb je een probleem. Hij heeft zijn eigen sponsoren. Hij heeft uh, zelfs het tv-station dat hem, dat hem sponsort. Dus daar, die staat hij dan wel te woord. Ja, dat is wel gevaarlijk hoor. Want hij, Het is echt een beetje diva-gedrag. Ik vind het een beetje uh, profvoetballer-gedrag. Er is dus één kritische vraag je weet dat je hem nooit meer te spreken Nou, Maar dat valt mij ja. nou ook erg op als je iets over hem zegt... Dan krijg je een hele Formule 1-gemeenschap over je heen. Ja. Dat is bijna Als wij dit fragment op Twitter plaatsen... Dan, dan, moet... dan krijg je het even langs. Alsjeblieft niet. Ja. Ja. Ja. <laughs> maar wat ik wel, wel jammer vind... Ik bedoel, hij had daar natuurlijk met Hamilton mee kunnen gaan. Dan had hij had die perfecte race gereden. Tenminste, wel in race, maar... Verstappen ja. Ja. Ja. was gisteren toch echt van mening... dat Hamilton er meer ruimte had moeten geven. Dat hoorde ook uh, verslaggever Louis Dekker hem zeggen. Dat heeft Verstappen gezegd tegen een paar cameraploegen en daarna is hij vertrokken van het circuit. En dat heeft hij op advies van het team en zijn management gedaan. Dus ik denk dat ook Verstappen wel doorheeft dat het allemaal misschien niet de allerbeste actie van het jaar was. En ik weet, dat is makkelijk gezegd, uh, het, is ook wat, het is ook wat hem heel aantrekkelijk maakt als coureur. Er gebeurt altijd wat als hij reist. Maar als hij gewoon even zijn gemak had gehouden, Hamilton is derde geworden, dat had hij dus ook gekund. Dus hij heeft het wel degelijk vergooid voor zichzelf. Alleen duurt het misschien een paar dagen voordat hij het zelf toegeeft. Ja, te druistig. Wat jij mooi zei woord. eigenlijk man allemaal... Ja, maar dat, dat, je, je merkt ook aan de reactie van Hamilton. Hè, dat die, die noemde hem een, een dikhead, volgens mij. Ja, ja, ook een mooi woord. Eigenlijk ook prachtig woord. <laughs> uh, ook niet heel uh, tactvol misschien, maar hij wist nee. misschien dat hij uh, beluisterd werd. Maar dat, dat die coureurs misschien ook wel zoiets hebben van, uh, jongen rustig, het hoeft ja. niet elke keer zo. Ja, het zegt wel iets over zijn reputatie, denken ja. jullie niet, uh, Steven Maten nou ja, in ieder geval wel over zijn gedrag. En dat hij, uh, dat hij gretig is en uh, graag wil. Maar en, en, en, en nu en, en liever niet wachten. Ik bedoel, dat, dat is wat ik eraan aan aflees. Ik denk, ja jongen, maar weet je... Er zit ook een toekomst, hè? Het ja. is niet alleen deze wedstrijd. Hoe, hoe gaat straks in de volgende uh, wedstrijd uh, iedereen op hem reageren? Ja. En ja, krijgt ja. hij nog wel dan de ruimte? Overigens nog even wat uh, Stef net zei over dat, uh, die kritische benadering. Uh, er zijn natuurlijk camera's en, en microfoons bij... op het moment dat ze net uit de race komen... en elkaar dan uh, uh, voor het eerst zien na die race. is nog wat beelden terug. Daan noemde hij hem inderdaad Dick Het. Het was voor iedereen te horen. Zij weten dat die camera's te hangen. Ze weten dat er microfoons zijn. Louis had dat natuurlijk ook gehoord, had iedereen gehoord. Dus het is een persconferentie. Louis stelt vervolgens die vraag van waarom heb je hem eigenlijk... He, noemde hij hem nou Dickert, heb ik dat nou goed verstaan en, en, en waarom? Uh, hij wil gewoon uitleg daarover. Vervolgens geeft Hamilton geen antwoord en neemt Vettel het over... en zegt hij dat het belachelijk is dat de camera's hangen... en krijgt Louis vervolgens de hele goede gemeenschap... en alle fans <laughs> van Max Verstappen over zich heen... dat hij die uh, vraag niet had mogen stellen. Is dat zo ongeveer waar, waar we het net over hadden? Over ja, die, die kritische dit, dit, dit zegt alles. Maar ik weet, ik weet ook dat Louis in het verleden... ook om, een kritische vraag aan Max stelde. Dat heeft hem nog maanden problemen veroorzaakt in dat hele kamp. Want dan, dat mag dan blijkbaar niet. Ja, ja maar Volgens mij bedrijven journalistiek met z'n allen, toch? Dat heel, is, uh... Hoe lang loopt Hamilton dan mee? Viervoudig wereldkampioen uit mijn hoofd, mm -hmm. zeg ik even. Mm -hmm. Die weet dat aan camera hangt, sterker nog... Uh, het zou me niet verbazen als hij bewust gezegd heeft. omdat hij gewoon even een statement wilde maken. van. Uh, dat jochie, Max, moet maar even. moet even zijn tellen passen. En dan is het aan de journalist. is het meer dan terecht dat hij daar een vraag over stelt. aan zijn persconferentie. Ja, ja. Vind ik ook hoor. Ja. Maar goed, als, als het. Uh, als het een vergissing was van. Helemaal, dan had hij op die persconferentie. natuurlijk gewoon antwoord op die vraag moeten geven. Moet zeggen, ja, sorry, maar het is een. die hier the de moment. en dat kan gebeuren. Ik bedoel, het niet zo. Heeft hij ook niet gedaan. Ja. Gro grote jongen met een. met een groot salaris. Volgens mij kan hij prima. Uh, voor zichzelf opkomen. En dat heeft hij gewoon bewust gezegd. En uh, ik ben blij dat er in ieder geval nog een persconferentie is, dat er vragen gesteld kunnen worden. Uh, ja, alsjeblieft gaan, dit. Ja. Maar goed, dat je geen kritische vragen mag stellen, en dat je me anders niet meer te spreken krijgt. Net als, daar kun je natuurlijk een hele discussie over voeren, dat ook in, in, geloof bij sommige voetbalclubs zo is, dat we steeds minder uh, op het veld uh, erbij mogen zijn. Uh, dus misschien wat breder trekken, wat is de invloed nog van de pers? Zou leuk zijn, maar gaan we allemaal niet doen, want het is half elf. Radio <lacht> Radio <lacht>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 en opstreken. Met een sportforum, nog kleine 24 minuten... met aan tafel Stef de Bond van Vee... maar een NOS-wielencommentator... en Arma Afsaroglu, onze voetbal... nou, die doet eigenlijk veel meer. Gewoon NOS-commentator, toch? Bob Slee? Bob Slee. Vergeet dat niet. Zo, doe maar. <lacht> we gaan het hebben over, uh, nog even over voetbal. Uh, we hebben het al even over het gedoe gehad bij Twente. Uh, maar er is ook gedoe bij Vitesse. Misschien van iets andere orde van grootte, Maar toch, na de beschamende nederlaag... tegen Rode ging Vitesse afgelopen weekend uh, onderuit... tegen NAC... Na afloop durfde Henk Frezer zelf ook niet meer te zeggen... of hij de komende dagen nog wel de trainer is in Arnhem. Stef, jij was bij Vitesse vandaag. Hoe was het? Ja, dit, ik, ik, ik, ik volg Vitesse al meerdere jaren voor VI. En ik heb veel soaps meegemaakt. Maar dit is er ook echt weer eentje hoor. Dit is uh, even heel simpel de situatie schetsen. Henk Vrezer, zijn contract loopt af na dit seizoen. Gaat naar Sparta-Rotterdam. Is al bekend. Bezig aan zijn laatste uh, weken eigenlijk in Arnhem. Volgende week is Vitesse-Sparta. Volgende week Vitesse-Sparta. Maar uh, vorige week verloren ze in eigen huis met 3-0 van Roda. Het leek helemaal nergens op. Witte zakdoekjes. Daarvoor kreeg ik vanuit het voetbalwereld al de tips... dat hij mogelijk niet meer op de bank zou zitten tegen Sparta. Maar werd ontkend. Nu werd de verloren bij NAC. En uh, op zaterdagavond contact met de, de directie van Vitesse. We liggen een crisisberaad over de trainer. Blijft hij zitten of niet? Dus uh, vanochtend naar Papendal nog niks gehoord naar het trainingscomplex. Anderhalf uur voor de training komt de ons toe. Ja, de Henk staat gewoon voor de groep. Dus mijn eerste vraag is... Oké, okay, dus de Henk blijft trainer, die zit zaterdag op de bank. Nee, dat kunnen we nog niet zeggen. Want het crisisberaad is nog bezig. Ze waren er nog niet uit. We kregen de vreemde situatie dat er een trainer eh, ja, mogelijk zijn baan... Verliest, maar wel de training bij Vitesse moest leiden. En de directie wilde niet praten, de spelers werden uit de wind gehouden... en de enige die keurig de media te woord stond was Henk Vrees in afloop. <coughs> Wees je iets, Henk? Nee, nee, ik weet eigenlijk niks. Heb je een afspraak met de club? Nee, nog niet. Nee, uh, hij maakt zelfs nog de grap van... ja, misschien maar zo snel mogelijk naar huis rijden en mijn telefoon uitzetten. Uh, maar een compleet, compleet rare situatie. We hebben gewoon een, een, een trainer die op het veld staat... die weet dat er uh, 500 meter verderop over zijn positie uh, ja, wordt gesproken... En uh, zelf zegt hij van niks te weten. Nu is het wel Vitesse, daar hebben ze een Russische eigenaar. Daar hebben ze wat Russische invloeden in de raad van commissarissen. Dus de kans is vrij groot dat die mensen ook hun uh, zegje moeten doen. Maar ik heb dit in al die jaren nog nooit meegemaakt. Uh, maar hoe daar... leek hij er zelf ik bedoel, hij heeft in zijn toekomst er zeker, Ik bedoel, hij gaat aan de slag bij Sparta. Uh, maar heb je de indruk dat het hem veel uitmaakt wat er besloten wordt? Dat hij het heel graag wil afmaken? Hij is zo ongelooflijk rustig. En hij maakt, hij maakt nog gewoon grapjes. Wat je zegt, hij heeft al een nieuwe baan, dat scheelt al. Uh, hij weet dat hij daar vertrekt. Uh, maar Henk Vrezen loopt ook al wat langer mee in de voetballerij. Die is gepokt tegen Mazelt. Die weet dat dit zo werkt. Hij loopt ook al wat langer bij, bij Vitesse. Weet dus dat er ook andere stromingen zijn... dan bij de gemiddelde eredivisieclub. Uh, ik heb wel de indruk dat hij het graag af wil maken. Dat benadrukt hij ook de hele tijd. Maar ik denk als morgen het nieuws naar buiten komt... en dat zou me niet verbazen dat ze alsnog afscheid van hem nemen... dat hij dat ook doet uh, door de mensen een hand te geven... en. Uh, naar buiten te lopen. Maar in veel gevallen... Dan, dan blijft een trainer zitten, omdat er belangen zijn. Omdat hij weet dat als hij ontslagen wordt... dat hij dan een afkoopsom krijgt. Als hij zelf weggaat, krijgt hij niks. In dit geval, hoeveel Westen hebben we nou nog? Vier? vier. Ik bedoel, wat, wat, als het nou... Uh, hij krijgt een schijn niet tegen bij uh, Vitesse Sparta. Als hij het naar buiten toe kan verkopen... van nou ja, uh, jongens, ik blijkbaar is het uitgewerkt. We hebben nu twee keer verloren... Uh, ik trek me terug in het belang van de club. Ik kan niet op een hele mooie manier verkopen. Ja, dat heb ik hem zaterdag na nak ook wel voorgelegd. Maar hij zegt, Hé, ik ben een sportman. En iedereen die sportman is geweest, weet dat je wil winnen... en dat je het wil afmaken. Uh, ja, Deels zal dat een spelletje zijn. Kijk, als hij nu... Uh, Ontslagen wordt, krijgt hij zijn salaris tot het einde van het seizoen. Meer is het ook niet. Het is niet dat hij nog jaren meekrijgt. Dus daar, ja. daar hoeft hij het inderdaad niet voor te doen. Uh, maar Vrees heeft zoiets van, ik heb heel veel aan de club gegeven. En ik heb, van de club te danken, vorig jaar de beker gewonnen. 50 worden in de eredivisie. Ja, daarmee is hij de meest succesvolle trainer in de clubgeschiedenis van Vitesse. Door die ene beker. Want ze had al nooit een prijs gewonnen. Ja. En hij wil het zo ontzettend graag afmaken. Dat, dat proef ik wel. Uh, dus ja, Frezer stapt niet op. Frezer is echt niet de man die nu zegt, ik uh, ga aan de kant. Dus ja, uh, Vitesse zal met een statement moeten komen. Waarbij meteen de vraag is, als je nu morgen met een statement komt... Frezer maakt het seizoen af. Wat, wat voor vertrouwen spreek je nou uit in je trainer? Is drie dagen, heb je crisisberaad gehad, blijft hij of blijft hij niet? Ja. Ja, ik kom zelf uit Arnhem, maar uh, ik heb niet heel veel met voetbal. Maar, uh, hebben ze wel een alternatief? Wat is dan het alternatief? Ik bedoel, ja Dat weet ik dan weer niet, maar nou, dat, uh, dat vraag ik me dan af. Terechte vraag. Uh, je, gaat, je vliegt geen nieuwe trainer meer in voor de laatste vier wedstrijden... en voor de play-offs. Dat, dat is onzin. Uh, volgend jaar komt Leonid Slutsky dat is een Rus. Hij wordt een nieuwe trainer. Succesvolle man uh, geweest in, in Rusland, maar ook totaal onbekend. Ja, heel simpel, als vrezen eruit gaat... dan kun je de vergifel in, innemen dat Edward Sturing... Voor de groep komt er staan Goedel-Edward Sturing... Uh, mis zij dat zelf wil, met uh, naast zich Nicky Hofs. Uh, dat hebben we vandaag ook nog gevraagd. Ja, is, is, is deze spelersgroep dan in, gaan ze dan in één keer beter voetballen? Komt er dan in één keer een hele nieuwe dynamiek? Ja, het is zo opgeblust uh, dat ik eigenlijk denk van niet. Dus ja, ik weet niet wat je ermee bereikt, uiteindelijk, als je er nu een andere man voor die groep zet. We gaan het hebben over een niveautje lager. Want het is natuurlijk sport Overnacht vanavond is er gewoon voetbal. Een razendspannende strijd om de titel in de Jubileer League. Fortuna Sittard heeft dure punten laten liggen in Waalwijk. Tegen laagvlieger RGC kwam het pas in blessuretijd op 1-1. Concurrenten NEC en Jong Ajax wonnen wel. NEC deed dat door in eigen huis FC te verslaan met 2-1. En Jong Ajax won met 2-5 bij FC Den Bosch. Fortuna blijft koplopen met een voorsprong van twee punten... op de andere twee, maar ze hebben nog een wedstrijd te goed. En over die wedstrijd gaan we het nu hebben... want dat is nogal een opmerkelijk verhaal. Ja, want fans van Fortuna Sittard die gingen uh, nog heerlijk het weekend in. Vrijdagavond wonnen de, uh, won de Limburgse koploper in de Jupiler League... met 1-0 van Go Ahead Eagles. Concreet NRC verloor met 2-0 bij Jong Ajax. Polonaise en Sittard dus totdat bleek... dat er bij Jong Ajax een speler op het veld liep... die eigenlijk niet speelgerechtigd was. En nu heeft de KNVB besloten dat die wedstrijd overgespeeld moet worden. Um, uh, nou, we hebben soapspecialist uh, Stef Bont uh, <laughs> bij ons. Dus jij mag het even uitleggen met alle smeuïge details. Nou ja, smeugen, details... Uh, nee, het, het verhaal is precies wat jij zegt. De, de, de, een speler had... Uh, een jongen van Ajax had vijf uh, gele kaarten dit seizoen. En bij vijf gele kaarten ben je geschorst. En volgens de eigen administratie van Ajax waren het ook vijf gele kaarten. Alleen, op het papiertje wat de KNVB keurig toestuurde... stond dat hij vier gele kaarten had gehad. Had, en dan ben je had dan ben je de administratie niet op orde. Dan ben je niet geschorst. Nou, Ajax zegt dat nog gecheckt te hebben. Maar nee, de jongen mocht gewoon spelen. Uh, nou, die wedstrijd is gespeeld. Uh, NEC verliest met 2-0 van Ajax... Wist daar overigens van. Nou, Zij pijnlijnen dus dat, vanavond in een interview? Precies, nee, dat, dat, dat is dus dat is het, het smeugen gedeelte. Kijk, NEC wist, heb ik ook me laten vertellen door een journalist, uh, wist voor de wedstrijd al dat die jongen niet mocht spelen. Ze heeft schijnbaar niks gezegd, is die wedstrijd gaan spelen. Hebben met 2-0 verloren. En hebben toen aan de bel getrokken van, hij mag niet meedoen. Ja, nou het was, de, ik heb Pepijn eens het horen zeggen... in het interview vanavond op Fox. Toen zei hij, uh, wij wisten dat hij niet meedeed. Daar hebben we in de tactische bespreking ook volledig rekening mee gehouden... dat hij niet meedeed. Totdat wij het lijstje kregen. En toen in één keer zagen, he, huh, hij staat erop. En toen, ja, toen zijn we maar gaan spelen. Uh, uh, je? zij hadden er ook op gerekend dat hij niet zou spelen. Ja, maar dan op dat moment had NEC natuurlijk ook... Al aan de bel kunnen trekken. Dus sterker nog, je zou ook gewoon even, even naar Ajax toe kunnen lopen. Jongens, volgens mij is die geschorst even met elkaar. Weet je, zo gaat het niet. Ik ken de belangen. Het uh, verhaal is wel dat in eerste instantie de KVB gewoon een ontzettende grote fout heeft gemaakt. Het is gewoon administratieve blunder. Ik heb begrepen dat bij belofte elftal het niet uh, automatisch geregeld is, maar dat het allemaal nog matig wordt ingevoerd. En dat daar ergens iemand een fout moet hebben gemaakt. Um, maar ja, feit is wel... kijk, als dit nou de wedstrijd RKC tegen Jong-Utrecht was geweest... hadden we het er niet over gehad. Maar dit gaat wel om, om promotie. Dit gaat om uh, ja, miljoenen euro's. Dit, uh, dit is echt heel erg groot. En nu wordt waarschijnlijk volgende week maandag... deze wedstrijd opnieuw gespeeld. En wat je terecht opmerkt... ja, dat is omdat de één club... kan hier heel erg de type van worden. En dat is Fortuna Sittard. Maar hoe je het ook bent of keert... want de discussie gaat natuurlijk nu heel erg... wiens fout is het nu eigenlijk dat dit, uh, dat dit gebeurd is allemaal. Feit is dat er een wedstrijd is gespeeld... Uh, die, die niet gespeeld had mogen worden. en die onreglementair is gespeeld. En dan zijn de regels dat die overgespeeld moet worden. Ja, dat maar, is het. Dat is het verhaal eigenlijk dat heel is kort. Het. Maar de, de vraag waar de fout ligt. is, is natuurlijk vrij duidelijk. dat hij die legt bij de KNVB. en het is. Het is toch wel amateurisme ten top eigenlijk dat Tuurlijk. dit in Nederland kan dat gebeuren. Erik Gudde, ja. die, die ken ik een beetje, die, die, die heeft ook een reactie gegeven. Daar uh, spatten de woede ook vanaf, want dat snap ik wel. Want dit is voor een professionele organisatie als de KNVB... het funest, ook voor de beeldvorming dat dit eigenlijk kan. Mm -hmm. het, het zou niet mogen kunnen, het gebeurt wel. Dus uh, dit verwacht je bij de eetjes of zo? Ja, of wel. Hè? Maar ja, het gebeurt dus in het toporgaan van het Nederlands voetbal. Wat ik me wel afvraag, stel nou NEC had gewonnen. Hè? Dat is niks gezegd. Ja, was de wedstrijd dan overgespeeld of niet? Maar heeft NEC het zelf aangekaart? Dat is, kijk, dit, dit is ook weer een discussiepunt. De een zegt van wel, de ander zegt van niet. Uh, NEC heeft, heeft er wel wat van gezegd. Maar of zij het hebben aangekaart en officieel de KNVB hebben gebeld, dat weet ik niet. Uh, maar ik denk dat de wedstrijd dan ook overgespeeld was. is. Ik denk dat, uh, dat er dan wel, dan zou Fortuna ja. wel hebben gezegd, dat is onreglementair. Ja, dat zou kunnen. Dan zou de KNVB alsnog die maatregelen hebben moeten nemen natuurlijk. Ja. Ja. Maakt ja. het nog uit ja, ja. dat die manager competitiezaken? Uh, een verleden heeft bij NEC? Zes jaar gewerkt. Hè? Ja, ik, ik, Nee, want bij NEC is er ook heel veel veranderd. Het is een compleet andere directie dan die eerder Ik weet dat de lijntjes kort zijn. Want ik weet ook dat het nieuws dat die wedstrijd overgespeeld moest worden... Uh, al een paar uur voordat dat bekend werd in Nijmegen bekend was. Dus ik weet dat er korte lijntjes uh, lopen via Van Zijs naar Nijmegen. Maar om nou te zeggen dat iemand dit doelbewust heeft gedaan om NEC te... Ik mag het toch niet hopen? Want dan kunnen we eigenlijk wel stoppen met de Jupiter League. Ja, maar het gekke is wel dat Ajax dus gecheckt heeft bij de Kwb, dat vind ik nog het frames. Ze hebben dus echt gevraagd aan ze, jongens. We hebben het hier staan. Nou, hij staat op 5. Klopt dit? En het Kwb toen heeft gezegd: Nee, nee, nee. Dus Stel hem maar gewoon op. Dat is natuurlijk nog ja, die, eigenlijk het frame aan het hele ja, die hebben waarschijnlijk gewoon een Excel-bestandje geopend. Een ja, eigen bestandje. Ja, en daar stond st 4. Dus <laughs> uh, nee, dat wacht. Geen probleem. Maar het, het, het is wat je zegt: Amateurisme met een top. En ja, het, het, kijk, misschien loopt het allemaal af zoals het hè, Dat het allemaal normaal afloopt. Maar voor hetzelfde geld uh, wordt NEC zo meteen op één puntje kampioen. Hè. En dan zie je Fortuna zit uit in de na-competitie niet redden. Ja, Volgens mij was het uh, Michael van Praag die ooit al een keer zei uh, over Fortuna Sittard... van uh, kijk wat er gebeurt als je zaken niet op orde hebt. Fortuna Sittard bestaat ook niet meer, terwijl Fortuna ja, er gewoon bestond. Ja, ja, dus de, ja. de liefde tussen Fortuna en de KVB is erg sterk. Oh, ja. uh, het, het zal nu toch verkeerd gaan op één of twee punten. Dan, dan blijft dit echt een dingetje. Ja. ja. ja. Droevig voor uh, Fortuna, eigenlijk als dat zou gebeuren. Uh, we gaan naar uh, het Nederlands vrouwenvoetbal... Uh, 7-0 werd het tegen Noord-Ierland. Nu spelen de Nederlandse voetballers morgen uh, in Ierland. Of is het in Ierland? Ja, in de ja, Ierland. Ja. Kwalificatiewedstrijd is dat voor het WK volgend jaar in Frankrijk. horen op NPO Radio 1 trouwens. Goed ontweten. Serine Wiegman, dat is de bondscoach en aanvoerder Sari van Velendaal. Die blikken vooruit op het duel met de Ieren. En Oranje is gewaarschuwd, want in Nijmegen kwam het niet verder dan 0-0. Ja, precies. En nou vond ik dat wij ook in Nijmegen al zat mogelijkheden hebben gecreëerd om die wedstrijd te winnen. Nou, dat hebben we daar niet gedaan. En morgen gaan we er alles aan doen om uh, weer uh, nog meer kansen te creëren en, uh, en ze nu af te maken. Maar ook achterin wel de boel dicht houden, want ze hebben ook zeker wel een aantal hele gevaarlijke spelers. Nou ja, het is een hele verdedigende ploeg en ik denk um, um, dat wij uh, hebben laten zien dat we graag zoveel mogelijk uh, willen voetballen. Dat het ook onze stijl is. We hebben ook gezien hoe moeilijk uh, we daartegen hebben gehad uh, in Nijmegen toen. Dus ja, het vraagt nu wel voor ons uh, dat we niet alleen dominant zijn, maar dat we natuurlijk dat ook gaan, uh, gaan laten zien in de scoren. En uh, ja, ik denk in dat opzicht uh, dat we weer een stapje hebben gemaakt. We hebben een, uh, een goede wedstrijd vrijdag neer kunnen zetten. Alleen dat willen we natuurlijk wel doortrekken uh, naar morgen toe. En uh, ja, drie punten is het allerbelangrijkste. Doelpunten maken. Nou, morgen moeten wij laten zien dat, uh, dat er gewoon een verschil in is qua in kwaliteit. En dat wij uh, die wedstrijd bepalen en dat we hem ook winnend afsluiten. Nou, heeft iemand een cliché bingo-kaart erbij gepakt of niet de afgelopen 55 seconden? Blijft voetballen, hè? <laughs> <laughs> rond. Hoort er een beetje bij. Ga je ervoor zitten, Maarten? Vrouwenvoetbal? Uh, ik, ik heb al de vorige wedstrijd gezien. Het uh, was wel gaaf om naar te kijken. Wat vond je ervan, ja? Ja, ik bedoel, als je zeven 0 wint is natuurlijk mooi. Maar uh, weet je, als je een beetje meer tegenwind krijgt, ja, dan moet uh, you je know, maar kijken hoe het, uh, hoe het ervoor staat uh, en hoe het dan wordt. Ja, ik kijk graag. Ja. Ik ben wel benieuwd, hè, want morgen is dus deze wedstrijd en gelijkertijd is het uh, Manchester City Liverpool. Mm -hmm. Dat is dus tegelijk bezig. Nou, is het vrouwenvoetbal aan een enorme opmars bezig in Nederland en ook uh, wereldwijd. Want ook in Engeland waren er heel veel toeschouwers bij de laatste kwalificatiewedstrijd. Maar Manchester City Liverpool. <laughs> dan ben ik dus benieuwd wat de Nederlands voetballiefhebber doet. Deze wedstrijd is gewoon op twee zenders, allebei de wedstrijden zijn op twee zenders te zien. Maar ja, persoonlijk kijk ik natuurlijk het meeste uit naar City Liverpool. Want dat is eigenlijk. Ja, dat, dat, die heb ik nu al drie keer gezien dit seizoen. Die Tenzij na drie minuten 0-1 is natuurlijk. Dan, is dan ga ik ze hebben. Maar ja, ja. Die, die drie keer dat ik City Liverpool heb gezien, dat was telkens fantastisch. Dus ik, ik ben wel benieuwd waar nou de meeste belangstelling morgen naar uitgaat. Want ja, die, die vrouwen zijn ook terecht ongekend populair, de Europese kampioen. Ja, en volle, volle stadions tegenwoordig? Ja, in Ierland. Uh... Misschien iets minder. Ik weet dat ja. de vorige kwalificatie werd het in Ierland niet heel veel toeschouwers trok. Maar ze hebben nu de prijs heel laag gehouden. Dus misschien is dat anders. Alleen Ierland zal natuurlijk proberen, wat je ook hoorde in die interviews, een muur op te bouwen. Daar moet Nederland dan maar mee om zien te gaan. Tegen de Noord-Ier ging dat heel makkelijk. 7-0. Ierland wel iets sterker. Dus het zal niet zo makkelijk gaan. Maar het is wel belangrijk. Hè? Want ja, als je een wint, dan zet je echt de reuzenstap. Er zijn wel 700.000 mensen die gekeken hebben, Stef de Bond, naar, naar die wedstrijd van Oranje. Met uh, The Voice Kids er ook nog en Flick Maastricht. Maastricht. Zat er tegenover het lachje. Ja, nee, dat is dat ik is leuk. Nou, is ja, serieus competitie, hoor. Nee, je, je, je klinkt alsof je het niet zo heel erg serieus bent. Ik, nee? ik neem het vrouwenvoetbal serieus. Alleen, ik wist, het, ik wist wie de tegenstander was. En ik, uh. ik had de, de, dat was natuurlijk niveau... Uh, Derde klasse zondag. Dus dat leek me niet helemaal de, de wedstrijd aan te gaan kijken. Dus ik heb het ook met, met de samenvatting gedaan. Maar eh, Hartstikke leuk, maar ik ben het eens met allemaal. Ik ben ontzettend benieuwd. Want ik denk dat nu wel naar voren komt, wat we ook bij de eredivisie vrouwen zien. Dat het ontzettend populair is als er niet heel veel anders is. Als er niet heel veel alternatieven zijn. Als de, in de eredivisie mannen niet gevoetbald wordt, bijvoorbeeld. En nu ook. Ja, ik denk dat uh, City-Liverpool, als dat opent, open net is dit keer... Uh, ja. dat dat uh, iets meer kijkers gaat trekken dan uh, de vrouwen in het land. Helaas voor de Leeuwen. Toch zou ik dat... Ik wil daar wel een weddenschap op zetten. Ik, ja. ik weet het niet, want als je kijkt naar hoeveel mensen... naar die EK-wedstrijden kijken, kijkcijfers, records gebroken... er is een grote, grote fanschade hoor, voor, wat, die, voor die vrouwen. Ja, precies. Ja. Nou, een flesje wijn maar doen, hè. Uitstekend. Welk jaar? Welk jaar? Ja, ik ben geen kenner. Dus Wij zijn allemaal uh, heel jong, hè? Welk jaar verkopen ze in de supermarkt? Een, een lekker supermarkt, <laughs> ja, Dat is nooit verkeerd. Ik ben er nou zo benieuwd. Hè, want we hebben het dan nu over wat is de concurrentie... als er op dezelfde avond de wedstrijd bezig is. Maar sowieso die hele opmars. Heeft dat... Ja, dat kun je natuurlijk alleen voor Nederland zeggen. Maar heeft dat... Ook iets te maken met, met de, de teleurgang van de mannenvoetbal. Eh, oranje, eh, Eredivisie. In Nederland denk ik wel, ja. In ja? Nederland wel. Want, want we willen heel graag weer iets om voor te juichen. Daar houden we van, in Nederland. Iets om voor te juichen. Verbroedering, sport. Weet je wel. In het Oranje. En tijdens, tijdens die zomer, eh, vorig jaar, was dat natuurlijk iets wat enorm naar boven kwam. Volgens mij vijf miljoen mensen naar die finale gekeken. Ja. Midden in de zomervakantie. Maar het zou dus minder zijn geweest als het, eh, laten we zeggen, het mannen-oranje en, en de Eredivisie spectaculairder zou zijn. Misschien. ja Ik weet niet of je het één op één zo kan zeggen. Dat, maar het, het, is, het is wel zo dat het... Het komt op precies het goede moment. Deze opmars van de vrouw. Dat en denk feel-good ja. factor zit er natuurlijk ja, bij. Hè? Ja, ja, ja. Voor, voor ja. mij als zeg maar, niet echte voetballiefhebber... zou ik zeggen, ja, dat, gaat, dat speelt zeker mee. Ik, bedoel, ik vind het mooi om naar te kijken. Ze doen het hartstikke goed. En, uh, ja. Ik vind het spel ook wel gaaf om naar te kijken. Nou, en, wat je, je... en wat je heel veel hoort bij de mensen op de tribune. We kunnen daar gewoon op de tribune zitten. zonder dat we bang hoeven te zijn dat er, dat er wat gebeurt. De stemming is goed in het, in het stadion. Ja. Maar dat, dat is bij het Nederlands zelf toch ook zo. Bij het Nederlands zelf Elftal... ja, hadden we dus geen succes. Ze willen ook graag. Een nee, oké, maar wat, je nu, wat je, je nu aangeeft... Kijk, ja. dat is een groot verschil tussen een, een, een gemiddelde eredivisie supporter. We hebben natuurlijk alles met, in Utrecht dit weekend weer meegemaakt. Alle ja. uh, ellendige zaken. En de supporter van het Nederlands zelf want daar gaan gezinnen ook gewoon naartoe. Alleen ja, daar valt wat minder juichen bij de mannen, dat klopt. Ja, ja. Het is tijd voor tennis. <lacht> <lacht> Ik noem even wat namen. Martina Hingis, Serena Williams, Martina Navratilova en Steffi Graf. Ze wonnen allemaal ooit het graveltoernooi van het Amerikaanse Charleston. En daar kwam vannacht een Nederlandse bij. Kiki Bertens heet ze. Ze won haar grootste titel uit haar carrière tot nu toe. Naar haar coach Remmel Sluiter, die ziet een andere Bertens dan vorig seizoen. Ja, waar ik vorig jaar heel eerlijk ben geweest uh, door te zeggen... wat ook best hard is voor haar, dat de periodes niet goed gewerkt is... Ja, kan ik dit jaar gewoon daar echt helemaal niks over zeggen. Ook, op de, ook in de periodes dat er mindere resultaten waren... Uh, ja, is er gewoon keihard en, uh, en goed gewerkt. En Dan, ja, dan is het geweldig uh, leuk voor, voor, voor iedereen om haar heen. Maar vooral voor haar dat ze dan, uh, dan zo'n bevestiging krijgt met zo'n mooie titel. Prevel is natuurlijk haar ondergrond. Uh, straks Roland Garros. Ja, da daar ga je natuurlijk nu over dromen. Uh, nou ja. In sommige media wordt ze nu al een beetje betiteld als Dark Horse. <laughs> ja, nou ja, ze heeft wel veel zon gepakt de laatste vier weken. <laughs> dus uh, inderdaad wel wat darker geworden. Maar, uh, nee, ja, weet je... Uh, iedereen mag dromen en dat doen wij ook. Alleen, uh, het is natuurlijk gewoon niet realistisch... op basis van, uh, van je resultaten in Grand Slams. Maar... Ja, dat, dat zij een speelster is die de meeste speelsters, inclusief topspeelsters, niet willen tegenkomen op Roland Garros, dat, dat kunnen we denk ik ook wel stellen aangeschoven ja, hier, Mark Brasser. Goedenavond. Goedenavond. Uh, het is toch uh, ja, fascinerend überhaupt, die Kiki is helemaal. De, de, de pieken, de dalen, want die dalen zijn ook flink. En, en dan nu opeens dit weer. We verlangden er wel naar, hè, Een tijdje. Ja, we verlangden er zeker naar. Zij zal er uh, ook enorm naar verlangd hebben. Um, um, had je een paar weken geleden tegen mij gezegd, of aan mij gevraagd, is Kiki is nou veranderd, hè? De, de vraag gaan sluiten net. Dan had ik gezegd, nee. Maar goed, wij hebben er ook niet altijd zicht op vanaf hier. Zit natuurlijk veel in het buitenland. Traint veel buiten ons zicht. Uh, Miami speelde ze een paar weken geleden. Uh, misschien weet je het nog. Matchpoints tegen Venus Williams. Ja, die benut ze dan niet. Laat het drie liggen. Vijf, verliest uh, vijf, uh, Ja, drie had, had ze, drie, had drie had ze volgens mij. Ja. de verliest ze. Ja, en dan zeggen wij meteen in een primaire reactie. Ja, zie je wel, daar gaan we weer. Hè. Ze maakt het niet af. Ze chokt. Dikke arm. Hoe je het wil noemen. Allemaal op het moment suprem staat ze er niet. Uh, maar nu speelde ze een halve finale. Ze wint het toernooi uiteindelijk. Maar ze speelt een halve finale tegen Madison Keys. Een speelster die hoger staat op de wereldranglijst. Waarin ze zelf matchpoints krijgt, maar ook matchpoint tegen krijgt. En die partij wint ze uiteindelijk wel in een tiebreak in de derde set met 7-6. En ik denk dat die overwinning, die halve finale die ze gewonnen heeft... misschien nog wel veel belangrijker is voor de rest van het seizoen... dan uiteindelijk dat ze een toernooi wint. Natuurlijk geeft dat een, een, een enorme boost en veel vertrouwen. Maar ja, je moet... Zo'n wedstrijd, zo'n beslissende wedstrijd, zo'n topwedstrijd tegen een speelster die hoger staat, daar moet je van winnen. Die moet je durven winnen, die moet je kunnen winnen, daar moet je op een gegeven moment doorheen. Nou, dat heeft ze nu gedaan. Dus is er wat veranderd bij Kiki Bettis? En er zijn de dalen er nu uit. Dat is afwachten. De vraag is, maar is dat, of dit dus juist wel of niet helpt. Want eerder was het zo dat zodra ze resultaten bereikte, gingen daarna met, met de inleiding. Ik, de ik denk dat dit enorm gaat helpen. Dat zij nu echt het besef heeft van dat ze dit soort wedstrijden, dat ze op het moment dat het moet, dat ze er gewoon kan staan, dat ze dit soort wedstrijden kan winnen, dat ze die durft te winnen. Dat Dat ze een stap inderdaad heeft ja. gemaakt. Een stapje misschien. En ze zal misschien nog wel een keer naar beneden donderen. Dat kan. Maar ik denk dat deze halve finale, zoals gezegd... dat die heel erg belangrijk voor haar is. Want denk je, man, Jij volgt tennis ook redelijk. Ik toen? denk het eigenlijk ook wel. Ik ben het wel eens met wat Mark zegt. Ik ben ook wel benieuwd of Raymond Sluiter zich nu zorgen moet gaan maken. Want die was er dus ja. niet bij. Ja. Elise Tamaela uh, was daar ja. als coach voor Bertens. En dan gebeurt dit. Vindt Sluiter dit nu alleen maar leuk? Of jij kent ja, het beter nou, dan ik? Of kijk, heeft hij zoiets uh, van. Oei. Nou ja, punt 1 zit Elise Ela, een voormalig Nederlandse prof. Die heeft de coaching gedaan. Raymond is er niet bij. Familieomstandigheden. Hij is bij zijn moeder die ziek is. Hij had afgesproken met Ela die toevallig daar was met een Servische speelster. op begeleid jij ja, Kiki in Miami en doet oh. dat ook in, uh, in uh, Charles. Nou, dat heeft goed uitgepakt. Maar goed, je moet natuurlijk niet vergeten dat Remo met Kiki... een halve finale Roland Garros heeft gehaald. Dat hij met haar ook toernooien heeft gewonnen. Halve finale Masters toernooi Rome vorig jaar. En dat hij Kiki gewoon naar dit niveau ook dit jaar gebracht heeft. Ja, dus ja. Het is nu heel makkelijk om te zeggen... nou, gooi Remo eruit weet je, en ga met Ela door. Ja, ja. Uh, het is ja, misschien van die zo... Van Bert, dus ja, dat die, zei, leuk die, is. Zei, die het zei het, het wel. Zei ja, dat die, ik ja, of ik Remo nog terug zie. Ja, klopt, in klopt inderdaad. Het was ook een bizar moment dat Ela op een gegeven moment een duel had waarbij ze Kiki Bertens ja. moest overnemen... en speelde vervolgens tegen ja, het meisje dat, tegen, dat zij... Dat zij coacht inderdaad, tegen die ja, ja, ja, ja, ja, ja. ja. Dus inderdaad, Nee, dat, dat, dat is heel bizar. Het is natuurlijk ook niet een wenselijke situatie zoals het was. Uh, maar nee, het is heel kort door de bocht om na te zeggen... van uh, sluiten moet eruit en gaan ja. lekker met Tam elefant. Het is een geval denk ik misschien van vreemde ogen dwingen... of, of hè, verandering van spijs doet eten... hoe je het, om uh, een paar clichés uh, uit de kast te trekken. Maar ik ben um, wel niet waarmee je zegt, van, dit, dit gaat haar nu goed doen... omdat ze weet, ik kan, uh, kan een stap zetten. Juist die halve finale, broerlijke Rost... Dat leek een soort inleiding van zeg maar de fase dat het... Dat, dat het niet meer ging. Dat en ze, dat ze ging twijfelen aan zichzelf. Ja. En, en, en dan zou je zeggen: ja juist als, als je ergens vertrouwen uit moet halen. is het de halve finale op een ja, Grand Slam klopt, toernooi. Dat klopt. En dat heeft ze inderdaad niet gedaan. Ze heeft daarna natuurlijk nog wel het toernooi gewonnen ook. He, dus, dus het vertrouwen is er wel deels gekomen. Alleen dat vertrouwen is heel broos gebleken. En nu is het, daarom zei ik ook: het is een stapje. Ze zegt niet een reuze stap. En ze zal zeker nog een keer naar beneden donderen weer. Maar ik denk dat dit besef wat ze nu heeft. en uh, dat, dat, dat, dat dat heel belangrijk voor de toekomst is. Dus ja, ze heeft, ja, heeft ervaring. Inderdaad, veel meer ervaring, is wat ouder, uh, wat rustiger. Uh, uh, allemaal dingen die, die, die je mee moet nemen. Privé situatie, dat soort zaken, allemaal die meespelen bij, bij, bij tennissers. Maar wat denk je dan uh, wel qua perspectief? Wat, wat er, uh... Nou ja, kijk, het, het, qua gravel heeft ze natuurlijk laten zien dat ze met de beste mee kan. Dat is duidelijk. Dat heeft ze deze week laten zien. Uh, een groot toernooi, uh, waar acht speelsters uit de top 20. Ze heeft een halve finale Roland Gros gehad. Ze heeft een Masters, halve finale, ze heeft toernooi gewonnen op gravel Alleen, het gravel seizoen uh, is niet het hele seizoen. Je begint natuurlijk drie weken op hart nou ja, daar is het wel beter geworden dan dat het was. He, Venus Williams uh, komt ze heel dichtbij. Uh, maar zo meteen gaan we weer naar gras. Nou, dat is weer een hele lastige ondergrond. Daarnaast zal ze misschien weer terug gaan naar gravel... en dan komt het hardcore seizoen er weer aan. Ja, dat, dat zijn de ondergronden, gras en hardcore... waarop zij nog wel zal moeten verbeteren. Wij in het niet alleen met... ik ben mentaal sterker geworden, dus ik win deze wedstrijden. Nee, daar zal ook haar spel op aangepast moeten worden. En daar zal ze zeker op gras, dat moet je leren. Op grastennissen moet je leren. He, elk jaar word je daar ietsje beter op... maar dat zijn kleine stapjes die je maakt... Mm. En dan kan het best zo zijn weer dat je op Wimbleden weer in de eerste ronde eruit gaat... omdat je een goede grasspeelster treft. Ja, en dan krijg je weer een knauw en daar zal je dan weer overheen moeten. Ja. Ja, dat is waar. Uh, nog even een ander ding. We hebben net in het Sportnieuws ook al gebracht dat Paul Haarhuis Indy de Vroom heeft opgeroepen voor uh, het C-Cup-team ja. tegen Australië. Lacht al, waarom is dat ja. op, opmerkelijk? Nou ja, het is bij gebrek aan beter. We hebben helemaal niemand. Bertens wil niet. Richel Hogenkamp wil niet. Aranska Rus wil niet. Want we spelen over twee weken tegen Australië. Dat valt natuurlijk helemaal verkeerd, want dan speel je weer op hardcourt. Nou, oh, Bertens is net begonnen aan, begon aan de Gravels. Dus nee, het valt niet op de wereldrang. Het valt helemaal. Wie? Nou, Indie de vrome, die, die, ja? die heeft geen ranking. Oh. Nee, die, is, uh, die heeft in Echt? 2016 heeft ze voor het laatst een wedstrijd gespeeld. Die heeft een paar weken geleden in het NRC een groot interview uh, gegeven. Waarin ze zei, ik heb de ziekte van Lyme. En uh, dit, uh, dit, ik denk dat het misschien wel carrièrebedreigend is. En, en, maar beter hebben we niet. Er is niemand, uh, collega van, van, van ons heeft met Paul Harhuis gebeld. Uh, Paul zei, ja, zij is ze het enige waarvan wij denken dat ze een trainingsniveau aan kan met de andere speelsters. Maar wie zit dan in de planning van die Fed Cup? Want ja, dat is ook heel... Ja, nee, maar goed, dan. dat is... Dat is natuurlijk niet alleen met de Fed Cup, maar dat is ook met de Davis Cup ja. zo. Hoe vaak zien we daar niet dat de Djokovic ja. en Nadal Federer ja. zeggen... Ja, het past niet, ik doe niet meer mee. Ja. Daarom is er ook een hele discussie of hè, deze toernooien... nog wel in deze vorm gedurende ja. het seizoen zo gespeeld moeten worden. Ja. Ja. Goed, dankjewel uh, Mark Brassen, tenniscommentator. U hoort het tune. Einde van, uh, van dit sportforum. Precies, We ze zeggen ook uh, dankjewel tegen De Bont, uh, Mijler Tjalingi en Arman Asseroglu... Uh, graag tot de volgende keer, alle drie. Uh, nou, wat gaan wij... Nou ja, we zijn er nog niet, want we eindigen altijd met Diederik Smit. Uiteraard. En ik begrijp dat Diederik laatste nieuws heeft over oh. Vitesse. Oh, Steff, dus nee, luister even mee uh, wat Diederik nou, te melden heeft. Kom ja, ik ben in Arnhem, want er was vandaag veel onduidelijkheid... rond de positie van Henk Fraser als trainer van Vitesse... Zou hij nou wel of niet ontslagen worden? We wisten eigenlijk alleen dat de clubleiding een crisisberaad had belegd om erover te praten. Maar er kwam maar geen nieuws. Dus er werd een soort rookgordijn opgetrokken in de Gelgedoom. En als het dak dan dicht is, dan gaat het ook niet zomaar weg. Nou ja, zojuist kwam er dan eindelijk een bericht naar buiten... Henk Frezer blijft gewoon ter discussie staan. De directie van Vitesse blijft tot het einde van het seizoen... in crisisberaad bijeen. Dat is dus bedoeld om uh, Henk Frezer een beetje scherp te houden. En wellicht dat het dan een schok-effect teweeg brengt. Dus het ter discussie staan van de positie van de trainer... Staat niet ter discussie. Vitesse heeft het volste vertrouwen in de onzekerheid rond Henk Vrezer. Dus uh, iedereen binnen de club weet nu in elk geval. dat hij niet weet waar hij aan toe is. En dat schept toch een soort uh, duidelijkheid. Tot zover hier vanuit Arnhem. Goed, tot zover. Morgen zijn we er weer. Tot dan. Tot dan. NTO Radio 1.